Twee uur in Montserré met het NMS-journaal. FNV Bondgenoten en FNV Bouw zijn niet enthousiast over de aanpassing van het pensioenakkoord die minister Kamp doet. In de Volkskrant zegt Kamp dat die mensen met een laag inkomen, die voor hun 65ste willen stoppen met werken, tegemoet wil komen. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66 en mensen die toch eerder stoppen krijgen 6,5% minder AOW. Kamp wil deze groep tussen hun 62ste en 64ste extra geld toespelen... dat gespaard moet worden om de overgang naar het pensioen makkelijker te maken. FNV Bouw zegt dat er geen spaarsysteem moet komen... maar een fatsoenlijke AOW-uitkering vanaf 65 jaar. FNV-bondgenoten vindt dat de minister wel beweegt... maar toch op zijn plaats blijft en de bond noemt dat geen concessie. In de Sint-Lambertuskerk in het Belgische Hasselt wordt morgen herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers die vielen tijdens Pukkelpop. Tijdens dat popfestival kwamen donderdag vijf mensen om het leven toen er een noodweer losbarstte. Tien festivalgangers raakten gewond, de toestand van drie van hen is kritiek. Vanochtend is het kampeerterrein van Pukkelpop open geweest voor festivalgangers die daar hun spullen konden ophalen. Na het noodweer verlieten veel bezoekers hals over kop het terrein en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. Overlevenden van het bloedbad op Oetheja kunnen vanmiddag het eiland bezoeken. Ze doen dat samen met familie. De Noorse politie verwacht dat ruim duizend mensen naar Oetheja komen. Ze worden in kleine groepjes naar het eiland gevaren... en daar onder begeleiding van hulpverleners naar de plaatsen gebracht... waar Anders Breivik op de jongeren heeft geschoten. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste wedstrijd... van de Europese kampioenschap in München Gladbach makkelijk gewonnen. Oranje versloeg Azerbeidzjan met 8-0. Morgenavond speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Spanje... dat met 4-0 van Italië won. En dan het weer, droog met zonnige perioden... maar vooral in de noordelijke helft van het land ook wolkenvelden. Het wordt 20 graden op de Waddeilanden tot 24 in het binnenland. Morgen eerst zonnig, daarna kans op buien en onweer... maar het blijft wel zomers warm. Dit was het NOS Journaal. AMDB Verkeersinformatie. Er staat file bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam... 4 kilometer voor knopen Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Daardoor ook een file van 4 kilometer op de parallelbaan. Verkeer richting Den Haag en Utrecht kan beter omrijden... via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat een file van 4 kilometer... tussen Utrecht Veemarkt en Knopen Lunetten... Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden en dat levert ook een lange file op op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen de afrit en Dolder en 5 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan in dit geval het beste omrijden via Amsterdam over de A1 en de A9. Verder zijn er veel mensen op weg naar de Beekse bergen en daardoor staat er file op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen Geelze en Heelvarenbeek 8 kilometer.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 Vier minuten over twee. Welkom bij Tos in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie hebben we nog één gespreksonderwerp marktwerking in de kinderopvang. Ja, steeds meer kinderopvangcentra verkeren in financiële problemen... want de vraag naar kinderopvang neemt af. Nou, hoe ga je daar nou als ondernemer mee om... en wat zijn de effecten van meer marktwerking in die kinderopvang? Daar gaan we over praten met drie gasten. Allereerst Sabine Kloos, directeur van Estro... en dat is de grootste aanbieder van kinderopvang... met zo'n 600 locaties. Ook in de studio Judith Grenen. In, in december opent zij samen met haar compagnon... het kinderdagverblijf Happy Nest in het centrum van Utrecht. Die durft, zou ik zeggen. En tot slot Dikkie Pronk. Haar bedrijf Radius begeleidt en traint ondernemers en werknemers... in de kinderopvang. Goedemiddag, alle drie. Even die afnemende vragen waar ik het over had. Begin maar even bij jou, Sabine Kloos. Um, ja, merk je, wat merk je daar nou van? Gaan er, gaan er bedrijven failliet? Uh, vertel. Nou, we hebben in de afgelopen anderhalf, twee jaar, denk ik, hebben we voor het eerst in bepaalde gemeentes gezien dat de wachtlijsten wat teruglopen. Dat wil nog niet zeggen dat de bezettingsgraad, hè, dus de hoeveelheid verkochte plaatsen, afneemt, maar de wachtlijsten nemen wat af. En waar zie je dat dan het meeste gebeuren? In welke gemeentes? Nou, we zien het op dit moment het meest gebeuren in het oosten van Nederland en het noorden van Nederland. En er zijn een aantal uitzonderingen. De gemeente Almere bijvoorbeeld heeft een groot aanbod aan kinderopvang. En we wijden die, die afname van de wachtlijst we vooral aan de toename van het aanbod. Maar dan hebben we het meer dus over platteland ten opzichte van ja. grote steden. Ja. Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Uh, nou, daar was de vraag oorspronkelijk natuurlijk al wat minder als in het Randstedelijk gebied. Daar worden meer kinderen geboren, wonen meer mensen, werken meer vrouwen. Dat is natuurlijk ook een voorwaarde voor de vragen over het algemeen. En daar is ook een groter aanbod van oudsher van informele kinderopvang... opa en oma, buurvrouw, dan in het randstedelijk gebied. Uh -huh. En daar zie je nu ook wat eerder dat uh, met een toename van het aanbod... Ja, de wachtlijsten wat afnemen bij ons. Maar begrijp ik dan nou goed van u dat uiteindelijk alles wat zich kinderopvang noemt... Uh, tot uiteindelijk aan nok toe vol zit? Um, nee... Oh, nou dat is een beetje wat u zegt. Ze zei, u zei dat alleen de, de wachtlijsten zijn afgenomen. Ja, de wachtlijsten zijn afgenomen. Ja, ja maar betekent ja. dat dus verder dat iedereen gewoon vol zit? Nou, een hoop kinderdagverblijven zitten nog vol. En tot de nok toe is iets anders. Nou ja, de en de vrijdagen worden iets minder verkocht... dan de maandag, dinsdag, donderdag. Dat is ook een, een, een fenomeen wat we al jaren zien. Nee, maar we zien sinds de afgelopen anderhalf, twee jaar... zien we dat die wachtlijsten iets opdrogen in bepaalde gebieden. Maar nog niks allemaal uh, is aan de hand. Nou, we zien sinds begin van dit jaar... want dat wou ik, dat wou ik inderdaad zeggen... We zien het, het, het startmoment is zeg maar begin 2010 geweest. Dat je wat uh, door de, met name de toename dus van aanbod een afname ziet van de wachtlijst. En sinds begin van dit jaar zien we wel in bepaalde gebieden... dat er ook wat afname is van vraag wat ook leidt... tot wat minder afname minder op de middag van dus op op de ja. Ja. Ik heb begrepen dat in de komende jaren zelfs een terugloop... verwacht wordt van 70.000 kinderen ja. op jaarbasis. Ik ga even naar Dikkie Pronk. Wat, uh, wat, die, die afnemende vraag, is dat nou omdat die markt verzadigd is... Of is men als de dood dat ze minder betaald krijgen... daarvoor vergoedingen vanwege de bezuinigingen? Ja, of zijn er gewoon minder kinderen? Dat kan ook nog. Of hebben ze minder geld te besteden? Ja. Vertel het me eens. Um, nou, ik denk, ik uh, zal daar zo even op ingaan. Maar wat belangrijk is om even te weten... is als we teruggaan hè, als we teruggaan in de tijd... vroeger hadden we alle bedrijven hadden bedrijfsplaatsen... kochten bedrijfsplaatsen... Ja. of kochten, uh, hadden eigen dagverblijven. Je ziet hier op het terrein er ook nog één... maar die is dan wel een onderdeel van een andere organisatie. Daar werden uh, bedrijfsplaatsen of kinderdagverblijven... door bedrijven zelf gedaan. Toen kregen we de wet op de kinderopvang in 2005. En op dat moment was de bedoeling... dat dat een door drie partijen Gefinancierd zou worden door ouders, door de, door, he, de overheid en door bedrijven. Door de bedrijven, zodat iedereen daar gebruik van kon maken. En daar is een heel groot stuk misgegaan. Bedrijven hebben massaal zijn niet omdat het niet verplicht gesteld kon worden toen, zijn bedrijven niet ingestapt op uh, dat een derde deel van die financiering. Dat maakt dat uh, ouders veel meer zelf moesten betalen. Het belastingdienst, de rij, het Rijk veel meer moest betalen. En daarmee zie je dat op het moment dat er nu bezuinigd moet worden... dat mensen maar, maar, zeggen wacht van nou, even mevrouw Pronk, want ja. als u zegt dat was 2005... we leven inmiddels 2011, 2011... en die vraag is tot nu toe niet afgenomen. Nee, maar dat kwam omdat tot nu toe het Rijk... gewoon uh, dat derde deel wat de bedrijven niet betaalden... zelf gingen betalen. Vandaar en dat, dat de gaat, dat gaat zijn nu zijn ja. ja. En dat gaat nu stoppen. En dat maakt dat er dus minder vraag lijkt te ontstaan. Zelf verwacht ik dat dat een, een tijdelijke is... en dat er op ten duur mensen toch gebruik blijven maken van uh, kinderopvang... als wij met z'n allen als sector dan maar wel blijven roepen hoe belangrijk kinderopvang is. Want wordt het is. voor ouders wel duurder of niet? Het wordt voor ouders wel iets duurder. Hoeveel duurder? Nou, dat moet u even aan mijn collega's vragen die daar direct kan in zitten. Want uh, Wie ik zit niet het? in Hoeveel de detail. <laughs> Nou, de minister heeft natuurlijk nog geen definitieve tabellen samengesteld. Maar de voorstellen die er in juni dit jaar gedaan zijn... is dat daar waar je voorheen gemiddeld genomen ziet... dat ouders die, een kind, die twee kinderen twee tot drie dagen per week naar de kinderopvang brengen... die zijn ongeveer 7% van hun inkomen kwijt aan de kosten van kinderopvang. En dat gaat gemiddeld genomen... Hè, gaat dat dan, uh, want dat verschilt natuurlijk in de lagere of hogere inkomens... Dat een, um, gaat dat met 2% toenemen. Dan worden dus rondom de 10% procent kom je dan terug. Ja, ja nee, 9 tot 10 procent. Nee, ja, ja, en en is, het, is het dan waar wat een hoop vrouwen... hoe je dat zegt? Ja, moet je horen, als dat werkelijk doorgaat... heeft geen enkele zin meer uh, dat ik werk... want dan werk ik dus alleen maar om de kinderopvang. Nou, betalen. dat zou toch vreselijk zijn, hè? Ja, maar dat wordt wel gezegd. Ja, maar ik, ik vind dat echt... dat wordt door iedereen dat wordt vaak gezegd... maar ik geef veel lezingen aan hoogopgeleide... en middelopgeleide vrouwen... om te vertellen wat be het belang van kinderopvang is. En dan zeg ik dit... en dan vraag ik dit aan mensen... en dan zeg ik, het kan toch niet waar zijn... dat je besluit om kinderen te krijgen en tegelijkertijd je eigen carrière wil houden... dan uh, moet je toch... Uh, bete dat betekent gewoon dat je daar kosten aan kwijt bent. Het kan niet allebei van tweeën. één. Ik wil even naar mevrouw Grenen. Wilt ja. u daar even op reageren? Um, Want u begint zo meteen met ja, een kinderopvang. Ik zei net, we. u durft. Ja, nou, dat is ook inderdaad reageer zo. Reageer er is op, op, die. Um, ik denk dat wij uh, wel bewust voor hebben gekozen... om midden in het centrum van Utrecht te gaan starten. Uh, daar is, merken wij gewoon echt nog wel een grote vraag. We mm -hmm. hebben op dit moment eigenlijk al een wachtlijst voor de baby's. Uh, kunnen nog wel kinderen van, uh, vanaf één jaar eigenlijk pas plaatsen? Hè, want, uh, en dan merken we eigenlijk nu ook al dat dat toeneemt... omdat mensen eigenlijk nu gewoon meer de keuze krijgen om te kunnen gaan kiezen. Hè, dat is eigenlijk natuurlijk wel het voordeel van die marktwerking... waar we hier vandaag ook over praten met elkaar. Ja, er is keuze, maar de prijs gaat wel omhoog. Ook bij u neem ik aan. Ja, dat klopt. En dat, uh, dat vragen ook mensen. Gaan jullie nu al op zakken in prijs? Maar je maakt uiteindelijk een business case met elkaar. Kijkt mm -hmm. ook wat je concurrenten doen. Kijkt ook wat, wat moeten is. moeten per mensen uur, per uur betalen? 6,75 euro. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Want ik dacht dat dat op een eurotje of 6 lag per uur. Ja, 6,35 ligt ja, dat, dat wat ongeveer. Wat biedt u dan meer? Wij uh, bieden voornamelijk service en kwaliteit. Uh, bij ons hoeven ouders niets mee te nemen. Geen luiers, geen babyvoeding... Dus eigenlijk puur de knuffel en uh, de speen van het kind. En dan ben je als ouder dus helemaal klaar. Dus eigenlijk als je... Er... Dat, is, dat is nog wel te onthouden, ja, denk ik. Dan. Nou ja, maar ga je inderdaad dus doorrekenen... Moet je je eigen luiers meenemen, zijn wij relatief eigenlijk weer goedkoper. Dus het is ja. altijd lastig maar om zou, die... doen. je zou zeggen dat als je uh, een bedrijf zou beginnen... en je zegt, nou neem nou juist maar wel al je zootje mee... dus je beetje eten en je luiers en weet ik wat... maar dan kunnen wij het heel goedkoop doen... Ja. Dat je daarmee dan kan concurreren op prijs. Ja, en dan denk ik alleen dat wij gaan uiteindelijk ook echt voor kwaliteit. En uh, ik merk ook dat mensen... We, gaan, we hebben ook bewuste nou, keuze gemaakt. De kwaliteit van de voor... luiers die ik meebreng is even goed als die u op uw verblijven heeft. Ja, nee, dat, dat ben ik. Nee, want dan maakt u inderdaad ook zelf de keuze. Uh, we hebben wel gekozen om biologisch eten te gaan oh. gebruiken. Oh, we doen het echt ziek. Ja, we doen het echt ziek. <laughs> nou ja, we hebben... Uh, uh, uh, mijn partner en ik, Helene Dasberg... Uh, uh, hebben we eigenlijk heel erg bewust gekozen... om ons onderscheidend neer te zetten. Uh, juist in de markt die natuurlijk nu wel ontstaat. Is denk ik ook heel belangrijk om keuzes te maken als biologisch eten, grote buitenruimte. Verse biefstukken, onbespoten appels in de appelmoes en patat ook uh, geel. Nou, patat is natuurlijk geen optie in de oh. kinderopvang. Niet heel gezond natuurlijk, maar ik begrijp wat u bedoelt. Uh, mevrouw Kloos, u wilde daar wat op zeggen? Ja, nou, we hebben net natuurlijk uh, kennis gemaakt met elkaar. En ik vind uh, um, jullie het een heel mooi voorbeeld van wat er dus nu gaat gebeuren in de kinderopvang. Want kinderopvang kost een hoop geld, maar in mijn beleving is kinderopvang nog steeds niet duur. Want als je, het, als je de gemiddelde prijs in Nederland vergelijkt met dat wat de minister vaststelt als maximaal uurtarief en dat doet hij heel kritisch, dan, dan ontlopen we dat nog steeds niet zoveel... terwijl dat ook een aantal jaren niet geïndexeerd is. Hm. Dus het kost een hoop geld, maar het is niet duur. En wat, we, wat er nu gaat maar gebeuren... Het wordt ja. dus wel duurder, en dan wil ik even naar mevrouw Pronk... dan neem ik aan dat de laagste inkomens... gewoon die hele kinderopvang straks niet meer kunnen betalen. Ja, word... En wat betekent dat dan? Nou ja, weet je, sowieso vind ik op het moment... de laagste inkomens, dat is helemaal waar... die, uh, moeten, die moeten in verhouding meer gaan betalen... Het risico wat daar gelopen wordt... is dat die mensen dan ook meer kiezen... om hun kinderen niet naar de kinderopvang te brengen. Nou, voor... En dat is belangrijk om nog even te noemen... In dat, op het moment dat we die wet kregen in 2005, alweer heel lang geleden... hebben we niet alleen maar geroepen... dat het door drie partijen gefinancierd moest worden... maar hebben we ook een pedagogische opdracht gekregen. Een wettelijk kader. Waarin precies staat wat je pedagogisch zou moeten doen... omdat dat zo goed is voor kinderen. We hebben kleine gezinnen gekregen. Je kunt bijna, of in ieder geval veel moeilijker op straat spelen... Alleen hè, met een paar kinderen. Het is uh, erg lastig om allerlei dingen te ontdekken. op momenten dat je in een veel kleinere gemeenschap leeft. opa, oma, tante, oom. Uh, wat vroeger, en dan is niet alles vroeger beter. maar wat vroeger wat gebruikelijker was. waardoor je ook in grotere groepen kon omgaan. Als je dat nu niet meer hebt, dan ga je naar de basisschool, en op dus de basisschool. Eigenlijk moest die kinderopvang... moest het gebrek aan sociale cohesie, zal ik het maar even noemen... die moesten dat compenseren. De, de, de, de kinderopvang, die compenseert dat. Het comp ja. kinderopvang en, is en u erg zegt dat nu de laagste inkomens daar de noodzaak wegvalt... of de, de mogelijkheid om ja, kinderen naar iedereen. kinderopvang te sturen... Ja. Wat gebeurt er dan met de kinderen? Nou, het is maatschappelijk gezien. Krijgen we uiteindelijk, en dat, dat is echt een zorg van de mensen die uh, zo met passie over die kinderen op van praten. Maatschappelijk gezien krijgen we straks kinderen die um, niet geleerd hebben om in een wat bredere, in een groepsverband met elkaar om te gaan. Het is een maatschappelijke burgerschap, goed burgerschap. Dat leer je als je met elkaar leeft. Hè, als je met elkaar buiten speelt, als je met elkaar. Dat kan allemaal veel minder. Dus uh, zijn die dingen die gebeuren veel minder. Minder. Dat betekent dat kinderen op scholen vaak beginnen met een. Uh, nou, als je het vergelijkt, moet even vergelijken met een wetenschappelijke studie van, uh, in de landen om ons heen. Waarin Denemarken, Zweden, Finland uh, kinderopvang al jaren goed is. En door de maatschappij gesteund wordt als belangrijk voor kinderen. En dus ook door het bedrijfsleven. En dus kennelijk. ook door het bedrijfsleven. Dat betekent dat daar een veel betere prestaties op scholen zijn op een latere leeftijd. Maar mevrouw ja. Kloos, u bent uh, van een, een grote organisatie. Organisatie, Estro. Ja. Uh, in de grote steden wordt eigenlijk de kinderopvang ongeveer verdeeld door vier grote spelers. Hè? Dat nou, heb ik gehoord, dat valt wel nergens nou, cijfers dat, dat ongeveer 90% procent okay. van de markt waren. Okay. Uh, ik neem aan, uh, omdat u niet in de moeilijkheden met de mededingingswet wil komen, dat u elkaar uh, uh, niet fysiek ontmoet, maar wel elkaar even bellen en prijsafspraken maakt. Nee zeg. Nee, dat is dan? onzin. Nou, wat je doet, is je kijkt net als iedere andere ondernemer. Kijk je goed naar wat je, uh, wat je kosten zijn. En, en op basis daarvan hanteer je tarieven. Je bepaalt jaarlijks op basis van. Uh, maar je kijkt toch heel erg naar, naar elkaar ook, neem ik aan? Nou, dat valt reuze mee in de kinderopvang. Natuurlijk doe je dat op lokaal niveau, kijk je wel eens naar elkaar. En dat zie je zeker in de grotere steden wat gebeuren. Maar daar zijn we niet mee bezig. We zijn heel erg bezig met, met ons ja, onderscheiden op echt, inhoud. Is er echt marktwerking? Nee, dat wou ik eerder ook al zeggen. Wat je nu ziet, en daarom denk ik dat we op een mooi, ergens op een mooi punt aan zijn gekomen... in de ontwikkeling van de kinderopvang... wat al in 2005 bij de introductie van de wet kinderopvang het doel was... is dat namelijk uh, de vraag over het algemeen in lijn komt met het aanbod. Sterker nog, dat op sommige plekken het aanbod groter wordt dan de vraag... waardoor de klant iets te kiezen heeft. En Judith is een mooi voorbeeld... en dat proberen wij natuurlijk op lokaal niveau ook zeker te doen... is de, hè, kijken naar je klanten. Wat heeft die klant nodig? Een klant die twee dagen per week opvang afneemt... heeft vaak andere wensen en verwachtingen... als een klant die vier dagen opvang afneemt. Nou, pas je dienstverlening aan, breng goed naar buiten over wat je doet... En we um, con concurreren elkaar op inhoud. En dat is ontzettend belangrijk in de kinderopvang. We gaan zo even verder over die inhoud en de kwaliteit waar mm -hmm. u het over had. Even voor de mensen die uh, misschien wat later hebben ingeschakeld. Minister Kamp van Sociale Zaken gaat zo'n 800 miljoen euro bezuinigen ja. op de kinderopvang. En dat zijn dus uitdagende tijden voor ondernemers in die sector. Daar praten we op dit moment over met Sabine Kloos van Estro, met Judith Grenen van Happy Nest en Dickie Pronk van Radius. Die, uh, ondernemers en werknemers opleidt in die branche. Uh, nou, de, de bedoeling was dus toch wat anders dan er is uitgekomen. Ik ga even naar Judith. Zei ik nou grenen of is het genen? Genen ja, ja, ik nou. zei dit grenen, sorry. <laughs> Judith Genen. Um, wat is er gebeurd sinds die wet kinderopvang met de kwaliteit? Is die verbeterd of kan die beter? Vertel eens. Voor mijn gevoel uh, kan die beter. Ik denk dat er... Uh, er zijn kinderdagverblijven die bijvoorbeeld twintig jaar geleden zijn begonnen. En die voldeden toen eigenlijk aan die kwaliteit die toen gold. Nou, ondertussen is het 2011. Zijn er gewoon ook nieuwe richtlijnen van de GGD. Uh, eigenlijk, eh, net zoals de huizen op dit moment hoger worden. Omdat we gewoon groter zijn geworden. Uh, heb je nu bijvoorbeeld... De GGD heeft nu ook bepaald dat je bijvoorbeeld drie vierkante meter per kind nodig hebt in een groep. Dus de ruimtes op dit moment worden ook allemaal groter. Het, het lijkt wel de kippensex. Ja, we zeggen. zitten behoorlijk aan de wet en regelgeving, ja. inderdaad. En ik denk inderdaad dat uh, uh, het fijne is van nu starten, is dat je ook weer helemaal kan voldoen aan alle nieuwe. Uh, ja, kwaliteitseisen die er ook gesteld worden. Ja, mag ik even naar uh, Dikje Pro Kwaliteitseisen. Waar hebben we het dan over in de kinderopvang? Gaat het erover of je leukere speeltjes hebt? Of gaat dat we alleen het, over we, de kwaliteit een, van personeel? Er is, is een wettelijk kader. En in dat wettelijk kader wordt aangegeven... dat iedere organisatie een pedagogisch beleid moet hebben. En dat pedagogisch beleid moet voldoen aan een aantal... Richt, uh, aantal Punten. En dat is bijvoorbeeld emotionele veiligheid bieden... zorgen dat een kind zich persoonlijk kan ontwikkelen... sociaal kan ontwikkelen en waarden en normen Maar dat meegeeft. is toch allemaal theorie? Is dat ergens te meten? Dat is absoluut te meten. Hoe dan? Nou, dat is te meten door bijvoorbeeld scholing te geven... nascholing te geven, te zorgen. En daarmee geef je dus ook, hè, en dat is denk ik ook wat jij bedoelt... Uh, kwaliteitsverbetering. Als je nadat mensen hun basisopleidingen... iedereen die in de kinderopvang werkt, heeft een basisopleiding... na de basisopleiding nog een uh, extra scholing blijft geven... net als het onderwijs verpleegkundigen, artsen, dan uh, zorg je ervoor dat je kan laten zien... van kijk, dit is wat wij nu doen. En op basis van uh, die... Um Via opvoedingsdoelen, zoals ik ze net heb geformuleerd die in de wet staan. Horen daarachter horen weer een manier van omgaan met kinderen. Vaardigheden, interactievaardigheden. En die vaardigheden, die kun je heel goed meten. Daar zijn wetenschappelijke studies op. En komt er nog wel eens een manier in een zwart pak van de inspectie, om eens te kijken hoe het allemaal gaat. Ja, er wordt absoluut ja. heel veel. Ja, door Die kondigen ze van tevoren aan en dan nee. weet iedereen. Uh, nee, nee, over die he? wetgeving is ondertussen eigenlijk gelukkig veranderd. Het was vroeger één keer aangekondigd. Uh -huh. uh, en nu komen ze twee keer per jaar, één keer aangekondigd en één keer onaangekondigd. Maar als jij je personeel steeds moet scholen en laten bijscholen, dan begrijp ik dat je je kwaliteit op een hoger plan krijgt. Maar dat lijkt me voor een ondernemer in deze sector ook wel weer de kosten. Dat lijkt me ja, ja. duur. Nou, er is, er is, er is, uh, de vraag kwam natuurlijk voort uit die, uh, de introductie van de wet kinderopvang. En het mooie wat je de laatste jaren ziet... is dat er ongelooflijk veel geïnvesteerd is aan de kwaliteit. Jullie het re refereerden aan een aantal uh, huisvestingseisen... maar ook aan opleidingseisen. Is er zo geïnnoveerd in de sector? Maar dat kost het aanbad, toch ongelooflijk veel? kost heel veel geld. Maar je zit in de kinderopvang en dan zoek je naar een, als ondernemer... je zoekt naar een mooie balans tussen bedrijfseconomische Geef belangen... Geef je nou eens een praktisch voorbeeld waar dat uit blijkt? Nou, wat, waar, waar we heel hard aan gewerkt hebben hebben, dat is ook een heel actueel voorbeeld, uh, ook in samenspraak met lokale gemeentes, is aan de invoering van de vroegvoorschoolse educatie. Er is enorm getraind om ook de verbinding aan te gaan met het onderwijs en juist uh, niet alleen maar te richten op die sociale omgeving waar we het net even over hadden, wat een groot belang is, hè, wat iets heel belangrijks is wat wij toevoegen, maar juist ook naar taalontwikkeling, motorische ontwikkeling van kinderen en hoe maak je de overstap naar de school, hoe laat je dat zo soepel mogelijk verlopen. We gaan al met kinderen aap, nou, we gaan Misse tussen neus en lippen door. Het mooie van de kinderopvang is, je biedt een dagprogramma aan... waar kinderen in een vertrouwde omgeving... met veel begeleiding op relatief weinig kinderen... Um, een, een helder dagprogramma doorbrengen, waardoor er veel structuur is. En binnen die structuur kun je ontzettend veel doen met Misse, Zoals je dat dan mooi formuleert. Ja, en dat is prachtig van wat het, wij kunnen. Denk ik, denk, ik denk daarbij dat het heel erg belangrijk is... en dat onderschrijf jij ook, hoor. Maar dat het heel belangrijk is dat kinderen... Hè, weet, studies laten op dit moment zien dat het heel belangrijk is dat kinderen blijven spelen en dat je dat dus aldoende met kinderen ja. doet. Dus kinderen niet te vroeg naar school laten gaan, maar juist in zo'n omgeving waar veel gedaan kan worden. En ik wil nog even terugkomen op jouw vraag van hoe kan je, kan je dat nou blijven doen als werkgevers in de kinderopvang? Nou, daar, dat zagen wij natuurlijk ook op ons afkomen op het moment dat er um, veel bezuinigd gaat worden. Dus een van de eerste dingen die terecht uh, worden, wat worden verminderd is uh, dienstverlenende school Polling, dat soort zaken. Dus wat wij hebben gedaan is een uh, Nederlandse vakschool opgericht. waarbij, via een erkenning van het ministerie. mensen met uh, scholing kunnen, werkgevers in de kinderopvang scholing kunnen afnemen. Eh, kunnen inkopen en dan kunnen zij via de belastingvoordeel nog enigszins eh, bedragen terugkrijgen. Dat maakt ook hè, als je echt hebt over ondernemerschap dan zie je dat werkgevers in de kinderopvang moeten ondernemen om te zorgen dat ze goede kwaliteit blijven leveren. Wij doen daaraan mee om ook dan iets te bieden om te zorgen dat medewerkers ook verder geschoold kunnen worden. En maken de om dat totale... dames daar ook gebruik van? Van die regeling om eh, mensen te, te scholen en dat ook weer financieel nou specifiek dat wat, uh, uh, wat Dikkie beschrijft. Dat hebben we net met elkaar besproken. Maar wij zijn als organisatie ontzettend bezig met oriënteren op opleidingsmogelijkheden. Zeker nu. Omdat je aan de ene kant hè, met een dreigende vraag uitval. Waar overigens wij dus nog relatief weinig van merken. En dat, dat hebben we net ook met elkaar besproken. Maar goed, dreigende vraag uitval. Ga je natuurlijk kijken naar hoe kun je creatief worden. En een van de dingen waar je niet op wilt bezuinigen is opleidingen. Dus je wordt daar creatiever in. Ja, wij zijn eigenlijk zelfs maar uh, twee dagen per jaar dicht. En dat zijn twee dagen die we bewust dicht zijn omdat we dan gaan scholen. Nou, okay, wat is, denk ik? E ik? E Eerste en tweede kerstdag? <laughs> nee, dat worden gewoon twee uh, door de weekse oh, uh, dagen. Oh, okay. Nee. Ja, wat denk ik belangrijk is, dat het wettelijk kader, hè, de NCKO... dat is een consortium ja. kinderopvang... en die onderzoek doet naar de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland... die geeft ook aan dat continu scholen in een goed programma... dat dat ook werkelijk ja. helpt om de kwaliteit steeds te verbeteren... Ja. waardoor ouders ook blijven kiezen voor kinderopvang. Ja, want mevrouw Gene, ja blijven ja. kiezen. Je moet eerst al de keus maar niet hebben, omdat je het niet kan betalen. Dan gaan de kindertjes dus toch naar opa en oma. Dan denk je, nou, die hebben al een keertje kinderen opgevoed... dus die weten wel hoe dat moet. Was er eigenlijk mis met Nee. Nou, daar is niet zoveel mis mee. Alleen uh, als ik naar mijn uh, eigen moeder kijkt, uh, werkt zij nog gewoon. En, ja, uh, ik dat denk, kan natuurlijk, uh, maar stel dat ze niet werken, dan dan, kun je uh, toch gewoon je kinderen naar open oma brengen. Ja, alleen dat. Ja, dus we, ik denk dat die optie gewoon steeds minder is. Als je nu kijkt naar de nieuwe ontwikkeling, dat de ouders natuurlijk ook tot 67 straks door moeten werken. Um, die willen misschien daarna ook wel eens echt vrije tijd of wel op vakantie en gaan reizen. En uh, um, willen. of kunnen daardoor nou, dat is misschien... Pas over pas 14 jaar hoor, dat ze 67 nou, ja, over ja, te ja, zijn. Sprook, nou, en dat, oma. Dat, dat is zeker. opa's en oma zij blijven, zijn jong en blijven aan het werk. Dat is één kant. Maar de andere kant is ook het gevaar voor kinderen. Pedagogisch gezien. Ja. Als ze een opvoedingsmilieu, dagverblijf is één dag, de oude, eigen ja. ouders twee of drie dagen, met het weekend erbij genomen, drie dagen in de week. Opa en oma één, opa en oma twee. Wat, je ook, wat heel goed is, wat er heel veel liefde ingegeven wordt, maar dat betekent wel dat er vier opvoedingsmilieus zijn. Je doet het nooit hetzelfde als de ander. En dat betekent dus ook dat er voor een kind steeds wisselingen zijn. En dan kom ik weer even terug op het ingewikkelde. Dat het toch hele kleine um, um, ja, situaties zijn. Kleine systemen ja. zijn. Hè, ja. Waar kinderen maar gewoon met alleen op met je broedje... En, en dat missen ik, ze ik bij Ik wil eventjes doen. nog naar u, mevrouw ja. Kloos. Uh, uh, Want uh, ja, het is natuurlijk... Uh, ja, ongelooflijk belangrijk om je toch te onderscheiden. Ja? Hoe doe je dat nou als ondernemer? Je zegt alleen maar op kwaliteit. Is dat de enige manier waarop je je nog kunt onderscheiden? Nee, het is kwaliteit en dienstverlening. Okay. En wat we zien is, uh, met name in de buitenschoolse opvang... Uh, noem, eens, noem eens wat voorbeelden van Ja, ik zal, die ik zal voorbeelden noemen. En wat je ziet in de buitenschoolse opvang... is dat we een aantal dingen die in de, in de recente jaren uitgevallen zijn bij het onderwijs... bijvoorbeeld muziekles, veel aandacht voor sport. En daar is toch wat minder ruimte voor op in het basisonderwijs. Je ziet dat wij dat soort dingen als sector gaan overnemen. Zien op plekken zien we een relatie met een zwembad... zodat de zwemlessen tijdens de buitenschoolse opvang okay, dat gerealiseerd kunnen worden. En dat, zijn allerlei, dat zijn een aantal kleine creatieve ideeën... Uh, Waarmee je kunt onderscheiden als aanbieder. Maar hoe kunnen we die werkgevers er nou weer eens bij betrekken? Want die hebben het mooi af laten weten. Nou ja, ik denk dat we, um, uh, we, we hebben wellicht uh, um, gaan werkgevers iets doen. Persoonlijk denk ik dat er al een hoop bedrijven zijn... die met capregelingen, regelingen kinderopvangregeling, eigen personeel... Um, ook uh, een bijdrage leveren op een andere manier, dat invullen. En um, daarnaast denk ik als werkgevers gaan merken... dat ouders er toch gaan voor, uh, voor kiezen om één baan... Uh, op te heffen. En dat zal vaak de moeder zijn die dan stopt met werken... die twee of drie dagen per week werkt. Ja, we hebben alle vrouwen in Nederland de komende jaren nodig... in het arbeidsproces. Dus vroeg of laat... gaan we met z'n allen in beweging komen. Dus, mevrouw Gene, die vrouwen... die zullen het wel even vertellen aan hun bazen... Laten we het open. Maar even nog, als, als die ja. maatregelen van de minister doorgaan... 800 miljoen euro gaat ja. dat kosten... dat is dus ongeveer nou ja, iets minder dan een derde... van wat er überhaupt gefinancierd wordt in deze sector... dan wordt het toch voor die ouders uh, minimaal uh, 30-40 procent duurder. Ik denk dat werkgevers nu weer gaan staan. Net als uh, in 2000 uh, en de jaren daarvoor... dat werkgevers weer uh, mee gaan financieren in de kinderopvang... op een manier die we eigenlijk bedoeld hadden in 2005, oh. maar dat men nu signaleert, hè, wat uh, jij ook net zei, dat wat we nu signaleren is van, uh, dat als al die vrouwen uit het arbeidsproces gaan, dat kunnen we helemaal niet aan in nee, Nederland. Nee, we hebben ze gewoon echt nodig. Dus zit de discussie toch wel voor zich? Ik bedoel, Een slechte tijdsgevecht om dat te gaan bespreken, heb je niet? Nee, dat is zomaar niet. Ieder, niet alle bedrijven hebben zoveel last. Ze willen, hebben allemaal wel medewerkers nodig. Ja. Ja. En die medewerkers die ze hebben, die willen ze ook heel graag houden. Mevrouw Gene, u ziet het zitten om in deze sector nieuw te beginnen. Wij zien het helemaal zitten. We okay. hebben er heel veel zin in. Hartelijk dank. U hoorde Sabine Kloos van kinderopvangbedrijf Estro. Judith Gene, als laatste, van kinderdagverblijf... moet nog opgericht worden hoor. Happy Nest... en Dikkie Pronk van advies- en trainingsbureaus Radius. Het ging dus over de marktwerking in de kinderopvang. Ja, alle informatie uit dit programma kunt u terugvinden op onze website. Dat is www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Graag een opmerking kunt u mailen naar inbedrijf.tros.nl. Zometeen op Radio 1 Opium van de AVRO met Hans Smit. Maar nu eerst het nieuws van half drie met Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS Journaal. FNV-bonden zijn niet enthousiast over een handreiking van minister Kamp wat betreft het pensioenakkoord waarin de AOW-leeftijd naar 66 gaat. Kamp wil mensen met een laag inkomen wat extra geld geven om het mogelijk te maken toch voor hun 66ste te kunnen stoppen met werken. FNV-bondgenoten vindt dat geen concessie. Overlevenden van het bloedbad op Utoya kunnen vanmiddag het eiland bezoeken. Ze worden in kleine groepjes naar het eiland gevaren en daar onder begeleiding van hulpverleners naar de plaatsen gebracht waar anders Breivik op de jongeren heeft geschoten. En in het Belgische Hasselt wordt morgen een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers die vielen tijdens Pukkelpop. Vanochtend is het kampeerterrein van het festival open geweest... voor mensen die daar hun spullen konden ophalen. Na het noodweer verlieten veel bezoekers hals over kop op het terrein... en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. Tot zover de hoofdpunten. AMDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij de afrit Buntschoten. 4 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij... De A12 Utrecht Den Haag bij Den Haag Malieveld 3. Op de A16 van Breda naar Rotterdam 6 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar is ook een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. De andere, of op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, daardoor ook vielen bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Er wordt aan de weg gewerkt op de A27 van Utrecht naar Gorkum en dat veroorzaakt 4 kilometer voorknopend lunetten. Daardoor ook een behoorlijke file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voorknopend Rijnsweerd, ook daar 4 kilometer. En er zijn veel mensen op weg naar de Beekse Bergen en daardoor staat er file op de A58 van Breda naar Tilburg bij Hilvarenbeek 4 kilometer.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 Welkom bij Opium vanuit de Amstel Foyer in Theater Carré... aan een zonnig Amstel, in een zonnig Amsterdam. Ik ben hier naartoe komen fietsen via de Prinsengracht natuurlijk... om even te kijken hoe het staat met de voorbereidingen van het Prinsengrachtconcert. En dat lag al helemaal vol met bootjes. Volgens de politie kan er geen bootje meer bij, maar het is al wel reuze gezellig. Er wordt al gemusticeerd en vanavond natuurlijk dat concert... met Eva-Maria Westbroek, Pieter Wispelwij en Ronald Boutegam. Ja, als u er niet naartoe gaat of het niet kunt zien... kunt u het altijd nog thuis bekijken. Tien voor half tien vanavond op Nederland 2, het Grachtconcert. In deze uh, radioaflevering van Opium tot half vijf twee gasten. Na half vier filmmaker Eddie Terstal... die voor de verandering een toneelstuk heeft geschreven... over de dood van Theo van Gogh. En tot half vier één van de broers van Warmerdam... Die overigens meestal achter de schermen actief is. Dan heb ik het over Mark van Warmerdam, filmproducent... directeur van het muziektheatergezelschap Orkater... en sinds januari tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging... van speelfilmproducenten. En een van de initiatiefnemers van de actie Schreeuw om Cultuur. Het is nogal wat. Ja. Ja. Op dit moment sta je trouwens ook als acteur in de veelgeprezen muziektheaterproductie Richard III Inderdaad, ja. van elkaar. Dat ja. komt er nog eens een keertje bij. Eh, gekozen ook als openingsvoorstelling van het Nederlands Theaterfestival. Het festival waar de allerbeste voorstellingen van het afgelopen seizoen nog een keer te zien zijn. Overladen met lof door recensenten. Hadden jullie dat eigenlijk verwacht toen je met de voorbereidingen bezig was van dit stuk? Daar hou je je nooit echt mee bezig. Over die, die verwachting... Omdat dat nooit te voorspellen is. En nooit te raar is. En, je, je durft het niet. Uh, je durft je. het ook niet. Je voelt. De, je, je denkt van. Het, het kan wat worden. Het kan wat worden. Maar daar durf je niet hard op uit te spreken. Maar wij had, waren, ja? ik, ik kan me nog heel goed herinneren. De allereerste tryout... Dus wij hadden nog nooit voor publiek gespeeld. De allereerste tryout in de Schouwburg. En de voorstelling is afgelopen, het is even stil. Het zaal ligt aan. En al staan de mensen op en applaudisseren. Nou ja, in één keer? In één keer had ik... Nou ja, ik, ik zit toch al nou, heel lang in het theater. Nog ja. nooit meegemaakt. Dus Ongelofelijk. Je dacht, dit is raak. En toen dacht ik gelijk, we zitten gebakken. Ja, het is een, een, <laughs> een stuk van Shakespeare. Ja. Niet vaak eigenlijk op de plank gezet. Ook in Nederland niet. Althans, ja. vooral in Nederland niet. Jij speelt de rol van uh, koning Edward. De broer ja. van Richard III. Uh, even, waar, waar gaat het verhaal over? Het is eigenlijk, Richard wil, om het heel simpel te zeggen, Richard wil koning worden. En om dat te bewerkstelligen. Moet hij, uh, heeft hij wat obstakels uh, op te ruimen. Waaronder vooral veel familieleden. En uh, uiteindelijk uh, lukt het hem. En dan is hij aan de macht. En dan uh, ja, verveelt hij zich dus eigenlijk alweer heel snel. Nou, dat is... is eigenlijk een, een, een, kort een heel kort het, ja. het verhaal. We gaan er zo nog, nog wel uh, op door. Het is een initiatief, deze productie begrijp ik, van. De hoofdrolspeler, Gijs ja. Schotten van Asschat. Ja. Daar is hij heel lang mee bezig geweest, jaren. Ja. Ja. O, omdat het zo moeilijk te verwezenlijken was? Nou, de, de eerste jaren die speelden zich alleen maar af in zijn hoofd. En vooral in zijn auto, heb ik begrepen. Want op weg naar de vele voorstellingen die hij in de afgelopen jaren speelde... draaide hij heel vaak Tom Waits. En iedere keer als hij Tom Waits draaide, toen dacht hij... dit heeft wel heel erg veel te maken met de Shakespeare-dingen die ik doe. Want Gijs is een echte Shakespeare-speler... Hij heeft het veel gedaan, doet ook veel, Een fysiek opgeleid acteur. Ja, gaat ook vaak met Pierre Bokma, ook zo'n Shakespeare-speler. Gaat hij ook nog een kleine lezingen of een kleine voorstellingen? Dus hij zit daar helemaal in. En iedere keer bij Tom Wees dacht hij: Dit, dit heeft met elkaar te maken. Ja, wat op zich een opmerkelijke ja, ja. vergelijking is. Hè? Ja. Tom Waits ja. van nu. Uh, ja. Nou ja, ja. Uh, muziek waarbij je mis anderen misschien niet direct aan Shakespeare ja. denken. En hij wel. Op, en op een gegeven moment is hij dat voorzichtig gaan, gaan uitdragen. En kwam onder andere bij mij terecht van... ik zou dat heel graag willen. Toen kwam Okata erbij. Ja, ja. Meteen. Want, en, of, of, en, en dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Ik wil ja. Shakespeare doen met Tom Waits. Precies. Maar dan is het leuk om dan toch te zeggen... nou, dat lijkt me een heel goed idee... Nou, en Shakespeare ook niet, niet direct voor de hand liggend voor orkater, nee, ook niet. Nee, ook ja, niet. doen eigen uh, ja. ja, nieuwe dingen, ja. Maar wat natuurlijk er heel uitgesproken wel orkater is, is de combinatie van muziek en theater, en dat maakte het ook een, een, een spannende onderneming. Plus dat ik zelf ook fan ben van Tom Waits, dus dat kwam goed uit. En die muziek wisten jullie al moest ook direct live, gewoon op het podium? Nou ja, ik, ik moet zeggen, in het eerste gesprek wat ik met Gijs had... dat is een voor de hand liggende reactie van mij... dat als iemand komt met een plan waarbij de muziek al klaar is... dan zeg je, ja, maar kunnen we dat plan dan niet zo doen... dat we een nieuwe componist nieuw werk laten maken? Jullie maken je eigen muziek. Want we maken onze ja. eigen muziek. Gijs heeft in bijna alle gevallen bij elkaar met mijn broer Vincent gewerkt, componist. Dus ja, is toch mijn eerste vraag. Ja, maar zou je dan niet Vincent het opnieuw laten componeren, maar in de geest van? En ik moet zeggen, dat is echt absoluut heel sterk geweest van Gijs, dat hij zei nee. No way. No way, Tom Weets. Ja. Nou, het is, het is ook, ik heb de voorstelling deze week mogen zien, niet alleen een fantastische voorstelling, maar ook waanzinnig hoe uh, ja, vanzelfsprekend die muziek in, in die voorstelling past. ja. Nou ja, en dat is, dat is wel echt een, uh, een gezamenlijk werk van uh, regisseur Matthijs Rumke, uh, componist Vincent van Warmerdam en uh, dramaturge Janine Brocht. Samen met Gijs. En dat is eigenlijk het lange proces geweest van hoe ga je dat dan doen? Want, want, was dat, want ja, kijk, je hebt natuurlijk wel bij, bij, bij opera of muziektheater momenten dat mensen gaan zingen dat je denkt, hoezo, waarom nu en waarom dit? Maar was dat, was dat het zoeken voor jullie om dat goed in te passen? Ja, het, was, het, het zoeken was om te beginnen dat als je het gewoon domweg bij elkaar optelt, namelijk het hele stuk van Shakespeare en alle muziek die hij erin wilde van Tom Weets, was het te lang? kwam je al vijf uur. En uh, wij zijn sowieso niet zo van de hele lange voorstellingen. Maar en dat zou wel extreem lang zijn. En het, en het idee was om uh, juist delen van Shakespeare te vervangen... door songs van Tom Waits die het, die het gevoel vertelden van de scène die Shakespeare had geschreven. Of die letterlijk uh, omschreef wat Shakespeare had omschreven. En dat, dat proces dat heeft, dat heeft al even geduurd. Maar daar zit ook het succes van de voorstelling in dat dat geslaagd is. is absoluut, uh, wat mij betreft, al, uh, geslaagd. Stond trouwens al snel vast dat jij ook de rol van koning Edward zou spelen? Nee, helemaal niet. Uh, productioneel was dit een, een lastig ding, want het zijn heel veel mensen. Het is een hele dure productie. Die konden we doen door de co-productie met de Schouwburg. maar ook door samen te werken met het Zuidelijk Toneel... en met een aantal stagiaires van de Toneelacademie uit Maastricht... Het idee was, we hebben er toen vier aangetrokken... daar zitten er nu nog maar drie van in, want die vierde was een meisje... die zou een soort verpleegster spelen met een, met een soort rolstoel... waarin het idee werd gegeven van koning Edward. Maar tijdens de repetities zei Matthijs niet. Dit dit, dit we, we hebben een koning Edward nodig. En toen zei onze zakenleider, ja, dat is wel zo... maar het geld is echt, op, op, we hebben niet meer... En toen kwam iemand toch op het idee, wij gaan gewoon Mark vragen. Ik ken hij. iemand die voor niks wil spelen. Ik ken wel iemand die er niet onderuit komt. De baas zelf. Je staat, je staat nu als directeur <laughs> tussen je eigen medewerkers op de plank. Precies, voor niks. Oh, hoe Om, is dat? Onbezoldigd. <laughs> Om gecommandeerd te worden door je eigen personeel? Nou, ik heb natuurlijk zelf jaren op het toneel gestaan... met House Locator en de Mexicaanse hond. Ik doe dat nu al bijna 15 jaar niet... En ik moet zeggen dat het een heel groot plezier is om gewoon weer eens in de kleedkamer te zitten tussen de acteurs en de muzikanten. En gewoon om gewoon op de vloer te staan. Maar het spelen zelf, ik ben zo ongelooflijk zenuwachtig geweest. Ja? Ja, erger dan om, Omdat je het 15 jaar niet gedaan hebt. Zoiets, ik vond het vreselijk. Nu, nu gaat is dat het weg allemaal. nu? Nu is, het, nu is het wel weg, maar het heeft lang geduurd. Dat, dat gaat, dat gaat misschien... het, gaat in, het is een rolletje van niks, maar... <laughs> ja, ja, het is de, Man, je bent jongen. al veel op toneel, maar je hoeft niet veel te zeggen. Nee. En ja. toch was je bloedneveus. Ja. Ja. Ja. Want wat zou er fout kunnen gaan dan? Alles. Gewoon ja, dat je die ja, paar die regels je... toch... Uh... Ja, ja, ik heb al mijn hele leven nachtmerries dat je in de kleedkamer op het spiekertje hoort... dat je op moet en dat de deur op slot zit. Ja, of dat je verdwaalt in het gebouw. Je dat je de trappen trappen trappen af en je komt er maar niet. En je hoort je partij steeds dichterbij komen. En al is het maar één zin, het is een ramp als je er niet bent. Het is uh, Gijs van Aschad, ja. uh, overigens blijkt, kan niet alleen heel goed acteren... maar ook nog eens een keer hartstikke goed zingen... Uh, ja. Is daarmee wel een hele zware voorstelling voor hem? Absoluut, ja. Hij is op dit ogenblik, want hij zou er eigenlijk zijn vandaag. Hij zou er zijn, ja. Maar de, uh, hij, hij voelde wat nadigheid aankomen met zijn stem, een beetje schorrig. En toen is hij onmiddellijk naar een specialist gegaan. En die heeft gezegd, je moet de hele dag je mond houden. Met niemand praten. Alleen spelen. Want hij speelt de voorstelling nu zes keer in de week? Zes keer in de week, ja. En nee, dat is eigenlijk te veel voor zo'n zware rol. Het is uh, nou, van half negen tot uh, kwart over elf, half twaalf. En zingen, en spelen. Het is, uh, het is pittig. Ik ken menig musical waarin de hoofdrolspeler wel op het affiche staat... Maar, maar de helft van de maand aanwezig is. Dus, ja, uh, een understudy heeft ja, iemand ja. die hem vervangt. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, dat is bij Gijs niet zo, denk ik. Als hij niet kan, nee, dan is de voorstelling weg. Of nee, niet? Dan, dan wordt hij niet gespeeld. Laten we even luisteren naar een, een, een lied uit de voorstelling... De Zedists spelen dat met Gijs van Aschad. Misery in the River of the World. Church. The devil builds a temple like the fizzles that are growing round the trout of a tree, all the good in the world you can put inside a thimble and still have room for you and me. If there's one thing you can say about mankind, there's nothing kind about men. You can cry about nature with a pitchfork. the world. No. Everybody roll. No. A bird, the sky was lost And once of a nail, a shoe was lost And once of a life, a life was lost And once of a toy, a child was lost Ja, daar ben ik. Nee, ik dacht, hij komt nog. Dit is een, een functioneel witje, <nog> dacht ik. Ja. Misery is the river of the world. Misery is the river of the world. Everybody roll. Everybody roll. Misery is the river of the world. Everybody roll. Misery everybody is the river of the world. Everybody roll, the, river of the World. Everybody. Everybody, roll. Everybody, roll. everybody roll, everybody roll, everybody roll. Misery is the river of the world. Ja, ik dacht het goed, maar hij duurde langer dan ik dacht. Ja, in het theater heb je <laughs> daar geen last van. Kun nee, nee, nee. je gewoon blijven wachten. Yeah. komt die vanzelf. Um, hoe, hoe zou jij, want je hebt net al gezegd het verhaal, hè? De, de Richard III, die, uh, ja, die wil koning worden. Die uh, ruimt daar voor alles uit de weg. Als jij die persoon zou moeten omschrijven, hoe, hoe zou je hem karakteriseren? Ja, het is eigenlijk een gevaarlijke dwaas. Dat toch wel, maar tegelijkertijd is het een ongelofelijke charmeur. En het is wel het bijzondere dat... Uh, zo heeft Shakespeare het volgens mij ook uh, geschreven. Maar Gijs die speelt het ook erg goed. Dat die, ja, Terwijl hij net de... Ja, ja, ja, je, je hebt net de man vermoord van de vrouw. En vervolgens sta je die vrouw te verleiden. En die stinkt er nog in ook. Luxigloos, schaamteloos. schaamteloos. En ja. tegelijkertijd shaman. Ja. ja. En toch geloofwaardig. Ja. En van de week, dat vond ik eigenlijk wel, uh, vond ik wel echt een compliment. Er waren een aantal mensen uit, uh, uit Londen. Een Londens uh, theater. En een van die bezoekers die zei... Nou, ik heb toch al heel wat uh, Richard de derde gezien... maar dit is eigenlijk de eerste clown die ik heb gezien... en die ik tegelijkertijd toch heel erg goed vond... En dat is ook wel een beetje de uitdaging van deze voorstelling. Gijs die balanceert precies langs dat randje van luchtigheid en zwaar en... Uh... Uh, want daar kan je namelijk makkelijk overheen vallen hè? voordat je het weet, is het een uh, komisch, uh, komische vrouw. Wordt ja. het is... te sterk aangezet, ja, te dat, hilarisch. Ja, is. ja, en dat zou de voorstelling stuk maken. En, ja. uh, uh, hij heeft het goed onder controle. Nou, het is natuurlijk ook moeilijk, lijkt mij, om zo'n uh, figuur geloofwaardig neer te zetten. Omdat hij ja. zo extreem is. Ja. inderdaad. Alles en in ja. iedereen ruimt hij uit de weg. Ja. Weet je wel? En, ja. en, en, en inderdaad, dan duikt hij vervolgens het bed in, bij wijze van spreken, met de vrouw van de man die die net omgepakt. heeft. Ja. En toch ja. geloof je hem op ja. een of andere ja. manier. Ja. ja. Dat is, dat is de, een knap resultaat van de manier waarop Gijsgolder van Aschat dat, dat speelt. Um, laten we, even, we hebben ook een stukje trouwens van hemzelf. Dus we kunnen ook nog even naar luisteren. Een fragment van Gijsgolder van Aschat als Richard III. De Vrede oorlog streekt zijn voorhoofd glad. Hij rijdt niet langer op een stalen ros om de geduchte vijand te verschrikken. Maar trippelt kirrend binnen bij de vrouwen. Om ze met snaargetokkel te verschalken. Ik niet geschikt voor zulke gymnastiek. Of voor vrijages met verliefde spiegels. Ik, echter ruwe klomp, gespeend van veren om op te zetten voor kokette nymfen. Ik, die wat harmonie betreft misdeeld ben. De schone schijn niet mee heb van nature. Niet half voltooid. Zo onogelijk, zo kreupel dat de honden wanneer ze mij voorbij zien hinken aanslaan. Hij scholt van alles, nou, schat, Richard de Derde. Hij vindt zichzelf niet mooi, maar het is geen belemmering inderdaad... om toch talloze vrouwen uh, te versieren, uh, te verschalken. Hij is ook genomineerd hè, voor de Louis D'Or, ja. met deze ja. rol. Uh, de beste mannelijke hoofdrol uh, wordt die prijs aan uitgereikt. Ik heb natuurlijk lang niet alle genomineerden gezien. Het zou me niet verbazen, toch, als hij hem gaat krijgen. Op 11 september weten we uh, of dat zo is. Uiteindelijk blijft hij als Richard de Derde uh, ja, brooid achter. Hè? Ja, wat heeft hij bereikt na al die niks. succesvolle uitschakeling van niks. Al zijn uh, niks. tegenstanders? De dood. Ja, nee. Nou ja, zo eindigt het met het meeste van dat soort mensen. En dat is ook wel wat die voorstellingen van Shakespeare altijd zo ongelooflijk actueel houden. Het gaat gewoon ook over de, over de dictators van deze tijd. Er is, er is, er is niks anders aan... Uh, Gaddafi, het kan nog een tijdje duren. Maar goed, uiteindelijk is het ook afgelopen met hem. En het was ook met Idi Amin. En met, uh, een beetje in die trant moet je dat soort figuren toch zien. En ook Richard de derde. Hoe ruxigloos je ook bent. Ja. Hè, hoezeer je dat aanvankelijk kan helpen om je positie die je verlangt te bereiken uiteindelijk. Ja, en wat, uh, wat volgens mij heel erg overeenkomstig, uh, ook de moderne vorsten is... is dat zij een wereld om zich heen creëren waarin iedereen bang wordt voor iedereen... zodat hij kan doen waar hij zin in heeft. En dat is natuurlijk, in, uh, zo heeft uh, Gaddafi in Libië dat natuurlijk gewoon jarenlang kunnen controleren. Volken houden. Ja, door iedereen... die verschillende groeperingen in dat land ja. tegen elkaar uit te spelen. Of in Syrië bijvoorbeeld, ja. e eigenlijk nog ja, ergens. Ja. Ja, je moet bang zijn voor je, voor je eigen broer en je eigen vader en je eigen buurman. Want je weet niet bij welke partij die hoort. Dus gaat iedereen mee, heel lang. Maar ja, uiteindelijk... Na heel veel nadigheid en heel veel drama. Na nou, veel te lang. Veel te lang. Gaat het dan ja. toch mis? Ja. Uh, actuele thema's allemaal ja, te herkennen, terug te vinden. Ja. Ook weer in, in dit stuk. Richard de Derde. Je zei het al, uh, er spelen heel veel mensen mee. Staan veel mensen op het toneel en ook nog daaromheen neem ik ja. aan. Dus het is, het is een hele dure productie. Ja, zeer, zeer duur. Voor, ons, voor onze begrippen zeker. Te duur gaan jullie... Voor, voor elkaar was het onbetaalbaar en konden we het alleen maar doen... door nou ja, erg veel uh, verbonden aan te gaan. Onder andere met de Stad Schouwburg en de Toneelacademie en het Zuidelijk Toneel. En uh, uh, nou ja, echt op het, randje, uh, op het randje produceren als het gaat over repetitietijd en uh, budgetten. En... Maar komen jullie uit de kosten? Uh, nee, nee ik, ik kan precies zeggen wat het kost. De, de, uh, hij is vorig jaar gemaakt. En de hele productie, waar meer dan 30 mensen aan meedoen... die kostte 400.000 euro. En daar is vorig jaar meer dan 200.000 euro op binnengekomen aan kaartverkoop. Dus dat betekent dat er nog altijd 200.000 bijgelegd, bijgelegd, bijgelegd moet worden. Terwijl het he, uh, allerrecercenten ja. loof vond. Ja, alles uh, uitverkocht, uitverkocht. Geen goedkope kaartjes ook. Uh, deze reprise die is iets meer dan kostendekkend. Dus gewoon op zichzelf hoeven we hier niet meer op toe te leggen... maar we lopen er nauwelijks op in op wat we vorig jaar hebben uitgegeven. Maar goed, daarom, maar daarom toch... zijn wij ook gesubsidieerd. Ja, oké. Okay. Maar, maar, maar waarom spelen jullie dan niet nog veel meer voorstellingen? Nou, dat heeft, dat heeft te maken met dat je begint met een project... wat buitengewoon riskant is, waarvan niemand weet uh, of dat gaat lukken. En uh, zo'n grote productie bij elkaar brengen... dat kost heel veel jaren. En je kan niet zomaar een jaar in het theater boeken... van zeggen, ah, we komen daar ja. met... Uh, en dat wordt een groot succes. Maar, maar nu, omdat... nu blijkt dat het een succes is. Had je niet kunnen zeggen voor die reprise, we gaan dat niet in de Schouwburg, maar hier in Carré doen? Mm, we hebben ooit met een voorstelling... trouwens ook met Gijs, met de Prefab 4. Was een andere voorstelling? Andere voorstelling, echt een succesvolle voorstelling... ook in de Schouwburg gedaan. Die hebben we hier in Carré gedaan... En carré uh, is echt te groot voor ons. Het formaat uh, komt niet overeen met onze soort van voorstelling. Daar moet je toch een beetje contact mee hebben. Nou, je bent weer in de Schaalburg ja. geweest. Ja. Zelfs in de Schaalburg hebben we het voortoneel nog wat de zaal ingebouwd. Je ja, hebt wat rijen, stoelen weggehaald. Ja, zodat je er echt als publiek in komt te zitten. En wij hechten wel erg aan dat iedereen in de zaal... dezelfde kwaliteit voorstelling krijgt. Ja. En nou, hier, hier in Carré in... zou betekenen ja? dat de bovenste ring naar... Nou ja die zit. Moet naar... je niet uh, verkopen nee, dan. Nee. Nee. Nee. Nee. Nou, of je, zo, of zo. je gaat midden in de zaal uh, staan in Carré. Nee, heb mijn fantasie gaat uh, zeg maar de komende jaren uit... wat betreft deze voorstelling. Aan de ene kant uh, het buitenland. Daar moet wat te halen zijn. En, je kan uh, hem heel makkelijk uh, internationaliseren. En nu ja. worden ook overigens de, de originele Shakespeare-teksten... Ja. Eh, die worden dus in het Engels het boven boven getoond. Ja. Ja. Dus ja, je, kan, je kan natuurlijk heel makkelijk met deze voorstelling naar het buitenland. Ja, dus, dus daar worden uh, allerlei zaken ondernomen. En reprises op langere termijn. Ik ben er helemaal niet op tegen dat als het mogelijk is... om over twee jaar de ding weer uit de kast te trekken om dat te doen. Ondertussen is Gijs uh, vast toegetreden tot toneelgroep Amsterdam. Ja, hij is weg bij elkaar. Ja. Dus de eerste onderhandeling... De handeling is altijd met de Amsterdam. Ja, ja, je moet, ja, zonder Gijs kan, ja, kan het kan, niet? Je nee. nee, ja, aarzelt ja, al. De, de ene, nou ja, de, er is er maar eentje die het misschien zou kunnen. is Pierre, Pierre, Pierre Bokma. Bokma. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar daar hebben we het voorlopig niet over. Ik denk dat we er, als de gelegenheid zich voordoet... dat we daar wel uitkomen met de Amsterdam. Maar je kunt zo'n voorstelling als dit dus, dus onmogelijk zonder subsidie maken? Kun je dat zeggen? Ja, onmogelijk, ja. Ja, zo simpel is het. Want ik begrijp dat, dat uh, er ook wel getracht is... Om, om voor de voorstelling bijvoorbeeld sponsors te vinden. Ja. Dat is helemaal niet gelukt. Nee. Het, waarom niet? Waar, waar ligt dat aan? Ik bedoel, op zich, je ja. hebt kwaliteitsacteurs, je hebt, je hebt Shakespeare, je hebt... De, de, het belangrijkste als het gaat over, uh, over sponsoring is... eens de... een seconde, we moeten even ja. onderbreken, want er is een spookrijder oh, hier, oh, jee. Rijdt u op de A32 van Meppel naar Heerenveen... dan komt u tussen Steenwijk, Noord en Ter Itzhard een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A32 van Meppel naar Heerenveen... dan komt u tussen Steenwijk, Noord en Ter Itzhard een spookrijder tegen. Dit is Radio 1 Opium. Marien, ik praat met Marc van Warmerdam, ja. directeur van Orkator. We hadden het over de voorstelling Richard III... die ongelooflijk succesvol is, uitverkochte zalen... en toch is het heel moeilijk om er geld aan te verdienen... terwijl er wel gepoogd is om bijvoorbeeld sponsors te vinden. Ja, kijk, bij een sponsor... Uh, er zijn twee redenen voor een sponsor om te sponsoren. Dat is namelijk zijn naamsbekendheid, aan de ene kant. Aan de andere kant gaat het vaak over relatiebeheer. Ik nodig mijn klanten uit om mee te nemen naar. Wat voor een sponsor dan blijkbaar van absoluut belang is dat hij weet wat er komt. Want hij wil zeker weten waar hij zijn naam aan verbindt... en hij wil zeker weten naar wie hij zijn relatie stuurt. En, en ze vonden de combinatie Gijs Scholte van Aschad en Shakespeare... Dat zegt ze en... niks. Je moet eerst gaan uitleggen wie Gijs Scholten van Aschad is. Toch wel? Is. Jazeker. En bij Shakespeare, dat is wel heel, dat is, die kenden ze wel. Uh, bij Shakespeare dat is wel heel lang geleden. Oh ja. En dan in combinatie met Tom is dus toch die man met die stem die. die ja, uh, maar ik, ik kan me bijna niet voorstellen, Mark, omdat je toch, ja, bedoel, ja. luister, Bach is ook al lang uh, uh, geleden gestorven. Bach weet je precies wat je krijgt. Hmm. Ja. Dat is bij het concertgebouw Christ ook. Ze spelen de vijfde van Maler, dan weten we wat we krijgen. We weten ook dat het kwaliteitsmuzikanten zijn. En ze kunnen vijf jaar van tevoren zeggen... jullie krijgen dan Maler, dan Beethoven, dan Broeg, noem het allemaal maar. Jullie hadden er wel een maatschappijkritische versie van kunnen maken... waarin je allerlei kapitalistische bedrijven onderuit haalt. Bijvoorbeeld, ja. ja, maar het gebeurt. Wij, uh, we voor hetzelfde geld had er iemand naakt op het toneel gestaan. Ja, of stel je voor. Uh, uh, er wordt, godverdomme gezegd. Ja. Die wordt ook wel weer tot de orde geroepen. Kunnen we er dan bij zeggen tegen de sponsor? Maar dan is het al te laat. En het is niet zo dat nu het uh, ja, gebleken een succes is, goed loopt. en uh, al die misschien vreselijke dingen voor die bedrijven er niet in zitten. dat je alsnog, uh, als je door zou gaan. Hè, als je bijvoorbeeld internationaal door zou gaan. of de mogelijkheid hebt om wel sponsors te uh... zijn. Ja, dat wordt altijd onderzocht door ons. Altijd. En soms, uh, waar wij eigenlijk het meeste succes hebben, dat zijn. Uh, particuliere fondsen. Daar zijn er nogal wat van. Mensen die geld hebben nagelaten en ge hebben gezegd... dit moet besteed worden aan uh, jonge mensen in de kunst... of jonge mensen in de muziek. Of, uh, bij dat Daar soort... heb je meer succes dan, dan bijvoorbeeld bij de overheid of bij het bedrijfsleven. Ja, want die, de mensen die dat geld hebben nagelaten... die zijn zich heel erg bewust van de, uh, van de, van de risico's die je uh, loopt... op het moment dat je nog niet weet... Ze dus die gaat maken. zijn bereid en ja. durven het op dat moment ja. al te ondersteunen. Ja. Ja. We gaan zo met je doorpraten over film... maar natuurlijk ook over de dreigende bezuiniging op kunst en cultuur... waar je heel erg actief mee bezig bent geweest. Mark van Warmadam, u hoort hem zo weer naar Nieuws en Reclame. Avro. Ik wist niet eens dat het ja 60 waren. Nee, bij mij in de supermarkt uh, halen ze dat niet. Wacht even hoor. Even mijn mond leeg eten. Vroege Vogels, vraagt u om mee te doen met de verkiezing van de lekkerste groente van Nederland? Van aardappel tot zuurkool. Op lekkerstegroente.nl En we doen dat niet zomaar, maar als prelude voor de vegetarische restaurantweek begin oktober. Maar hebben we helemaal geen geluiden van dieren in dit sportje? Uh, nee. In de uitzending wel Reuzenmieren, de Noordzee Big Five en vleermuizen. Maar nu alleen het geluid van groenten. Luister morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Oh, oh, god. Het nieuws van alle kanten. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan.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 Ik begin gewoon zelf over condooms. Dan is dat duidelijk. Het maakt niet uit wie er over condooms begint. Als je er maar over begint, voordat je broek uitgaat. Meer tips om over condooms te beginnen? Kijk op sense.info. Seks zonder zoa's, daar doen we het voor. Dit is Radio 1.